pvv leider Wilders wil dat het kabinet snel een noodplan op tafel legt voor het geval Griekenland failliet gaat. Het kabinet moet duidelijk maken wat het Nederland kan gaan kosten. Minister Kamp van Sociale Zaken gaat in de gaten houden of de voorgenomen bezuinigingen niet een te grote aanslag vormen op de koopkracht van bepaalde groepen. Het kabinet heeft hem aangewezen als coördinerend minister... De gemeente Amsterdam had om zo'n minister gevraagd... omdat uit onderzoek bleek dat door de opeenstapeling van bezuinigingen... vooral gezinnen en jongeren in de problemen komen. Het wordt voor transgenders makkelijker om het geslacht op hun geboorteakte te veranderen. Nu kan dat alleen als iemand een hormoonbehandeling heeft ondergaan... of een geslachtsveranderende operatie. Ook geldt de eis dat iemand onvruchtbaar is. Staatssecretaris Teven wil die eisen aan wijziging van de geboorteakte schrappen... Voortaan is het voldoende als wordt vastgesteld dat de wens om van geslacht te veranderen geen bevlieging is, maar blijvend van aard. Volgens Steven betekent dat een ruimere erkenning van transgenders in de samenleving. Dan nog het weer, in het noorden bewolkt en af en toe regen. In het midden en zuiden meer ruimte voor de zon en lokaal een bui. Het wordt 16 graden aan de kust tot 18 graden in het oosten. De komende dagen droger, in het weekend wordt het weer wisselvalliger. Dit was het NOS. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.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 Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomeritz. Well, there's a bridge and there's a river that I still must cross as I'm going on my journey. Oh, I might be lost and there's a road.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 And something somewhere's got to give as sharing this relationship give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 You're all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 Time. so much pressure